8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal praten we over de grootte van de schoolklas. Maar de kwaliteit van de leraar is daar cruciaal. Dat vindt de staatssecretaris voor Onderwijs Dekker. We spreken hem zo. En natuurlijk zijn alle ogen en oren op Zuid-Afrika gericht. Die herdenking hoort u nu al in het NOS-journaal. Hier is Dorold Negens. En zo vieren Zuid-Afrikanen in Johannesburg het leven van Nelson Mandela. Over een paar uur begint in het FNB-stadium de herdenking van Mandela. Duizenden mensen hadden er een nacht wachten in de regen voorover... om bij die ceremonie aanwezig te kunnen zijn, zegt correspondent Alice van Gelder. Het zijn blanke Zuid-Afrikanen, zwarte Zuid-Afrikanen. Ik zag bijvoorbeeld ook een gemengd stel. Een zwarte man en een blanke vrouw die getrouwd zijn. En die zeiden, wij wilden hier vandaag echt zijn... Want zonder Mandela ja, was onze relatie nog steeds verboden geweest. Bij de ceremonie zijn ook staatshoofden en regeringsleiders. Namens Nederland gaan koning Willem-Alexander en minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. De herdenking is vanaf 5 voor 10 live te volgen op nos.nl, op Nederland 1 en natuurlijk hier op Radio 1. De meeste huisartsen zijn niet terughoudender geworden bij stervensbegeleiding door de zaak Tuitje Horn. Dat blijkt uit een enquête van Medisch Contact en de NCRV. Maar 4% geeft aan dat ze nu anders handelen.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 meer dan 200 kilometer file. Niet al te gek veel bijzonderheden meer. Twee aanrijdingen. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht... zorgt een ongeluk bij Kerkdriel voor een file van 10 kilometer. De linker rijstrook is daar dicht. En op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag tussen Woerden... en het Gouw Aquaduct, 15 kilometer, heeft te maken met een ongeluk op de A20... maar inmiddels zijn wel alle rijstroken weer vrij. Straks gaan we het hebben over volle klassen...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 mkbbrandstof.nl Rust in je kop, of je geld terug. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. FNB Stadium in Johannesburg loopt vol voor de herdenkingsbijeenkomst... voor Nelson Mandela. Veel mensen zijn ook nog onderweg. Ze staan bijvoorbeeld nog op het station van Johannesburg. Ik going to FNB See, alala Mandela... Rest in peace. Om twee uur gaat het officiële programma daarvan start. Herdenking van Nelson Mandela. In het fnb stadion in Johannesburg, correspondent Ellis van Gelder sprak al de eerste mensen die heel vroeg bij het stadion aankwamen om er zeker van te zijn niks te missen van die herdenkingsbijeenkomst. Het is nog vroeg, vijf uur ochtends. En sommige Zuid-Afrikanen hebben al uren gewacht hier voor het toegangshek. En ze zeiden we konden toch niet slapen. Het is een grijze, druilige dag. Het regent. Ja, het is eigenlijk wel een gepaste dag voor een afscheid. En hier loopt ook een man met een poster. I love you, Mandiba. Het is bijna aan het vergaan van de, van de regen. 25-jarige Michael hier. Hoe laat was je hier? What time did you arrive? I arrived here at about 2 am. Twee uur s ochtends. Je bent moe. You're tired. No. no, I'm not tired. Because this man spirit lift me up and up. I can go even till Sunday. Oh, ik heb zoveel energie door Mandela. Ik kan zelfs tot zondag doorgaan. Mandela had eigenlijk geen politieke invloed meer. Waarom was hij dan toch nog steeds zo belangrijk, voor jullie? His presence it was immense. You can feel it throughout the whole world. Everybody's morning. That is why he was important. Zijn aanwezigheid kon je overal voelen. Dus überhaupt gewoon het gevoel van de aanwezigheid van Mandela eh, gaf deze Zuid-Afrikanen toch hoop. En wat je ook hier ziet voor de poorten is dat uh, ja, echt uh, alle Zuid-Afrikanen erop af zijn gekomen. Zowel blank als zwart. Hoe laat bent u vanochtend opgestaan? What time are you up? We work at quarter past five. Kort over vijf. Koffie in de hand, nog even wakker worden. We've got a nice warm cup of coffee. Ready for this long cold day because we've got four hours to wait till... Memorial Service Moest u vandaag werken of had u toch al vrij? I told my boss at 6 o'clock this morning. I'm not coming to work. <laughs> Om 6 uur vanochtend heeft ze de baas gebeld Ze zegt ik kom niet. En hier voor het hek staan wat stuurt. Er zijn er 3000. Die hebben geel, oranje fluoriserende hesjes aan. Hoe gaat het tot nu toe? How is it going so far? Nou, so far it's going so good. Het is niet zo druk nog, hè? Yeah. It's not that busy. Not, not yet, not yet. Maybe later. Because Later. Yeah, ah, door de regen. En, en zijn Zuid-Afrikanen doorgaans op tijd? zuid afrikanen They don't keep time. They'll come like 11, 12 o'clock, then we're coming. Hij denkt het was om 11, 12 uur, maar dan zijn ze al begonnen. Then they started already. Ja, yeah, some of them. Some of them are still coming. Je bent nu in het stadion. Daar wordt nog hard gewerkt. Het is nu 2 uur. Voor de herdenking er wordt nog steeds vloerbedekking neergelegd op een podium hier, rood vloerbedekking. En in het midden is een ander podium. En zo te zien komen daar de wereldleiders te zitten. En aan de achterkant hebben ze kogelvrij glas geplaatst. Ja, Alles wordt natuurlijk gedaan hier om de veiligheid van al die prominente beroemdheden politici te waarborgen. Ja, zo ging dat. Vanochtend vroeg bij correspondent Ellis van Gelder... in het stadion, het F&B Stadium in Johannesburg... waar dus over twee uur de herdenking zal gaan beginnen. De herdenking van Nelson Mandela. We houden u daarover op de hoogte. U kunt er ook al over bijlezen. Moet u even naar onze website, nos.nl. 10 minuten over acht geweest. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Leraren in actie biedt een burgerinitiatief aan bij de Tweede Kamer. Een burgerinitiatief tegen overvolle klassen. Uit cijfers van het ministerie van Onderwijs blijkt namelijk... dat het aantal klassen met meer dan 26 leerlingen is toegenomen dit jaar. Marco robert Visser, hoe is dat in Zandam? Hebben ze daar ook van die plofklassen... Ja, plofklas. Nou, ik, ik had het vanmorgen al even met meester Thierry Hek over. Die houdt niet zo van dat woord, hè? Plofklas. Plof, nee, ik vind dat met die kip al uh, zo'n gedoe. Maar ik begrijp nu dat, uh, dat het daaraan gerelateerd is. Dus uh, ik, ik snap het nu wel. Oh, je maar snapt ik het vind dan? het nog steeds een raar woord. <laughs> zeg, u heeft er dertig, hè? Ja, dertig ja. kinderen. Ja, en dat is fors. We hadden het vorige al even over... dat het een, een, een zware belasting is voor een, uh, voor een docent... Ja, 30 kinderen en in twee groep is niet niks. Dat, uh... ja, het is een gecombineerde klas, zeven, groep 7, ja, 8. Uh... Ja, het is ook nog een gecombineerde groep. Ja. Ja. Ja. Wat gaan ze doen vandaag? Uh, we gaan eerst gimmen. En dat uh, levert altijd heel veel lawaai op. Dertig ja? kinderen, dat lukt wel. En daarna gaan we werken. En uh, dan is het voor mij zaak om, uh, om heel gestructureerd uh, uitleg uh, en instructie te geven. Want dat moet in twee jaargroepen uh, gebeuren. Uh -huh. En uh, ja, dat vergt nogal wat. Ja. En de andere kinderen moeten dan heel stil aan het werk uh, zijn. En dat is zeker in deze tijd niet altijd even makkelijk. Goed, wij praten straks verder. Ik denk dat we nu eerst even gaan luisteren naar staatssecretaris Dekker. Klopt dat? Ja, zeker. Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben al de hele ochtend uh, leraar gehoord in onze uitzending. Um, leraren in actie biedt een burgerinitiatief aan bij de Tweede Kamer... tegen overvolle klassen. Um, nou blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs... dat het aantal klassen met meer dan 26 leerlingen is toegenomen dit jaar. Wat vindt u van die ontwikkeling? Nou, we zien een hele lichte toename van uh, de grootte van klassen. Uh, Laten we bijvoorbeeld in het basisonderwijs nemen. Uh, daar was de gemiddelde klassegrote vorig jaar 22,8 leerlingen per, uh, per klas. Nu mm. dus is dat 23,3. En dat is een beetje binnen een bandbreedte waar het de afgelopen 20 jaar tussen heeft gezeten. Het is wel eens wat lager geweest, maar het is ook wel eens wat hoger geweest. Dus in ieder geval geen alarmerende ontwikkelingen. Maar meneer, Decker, het gaat uh, niemand om het gemiddelde. Het gaat om die uitzonderingen, waar de volle klassen wel degelijk zijn. U hoort er net een van 30 leerlingen in Zaandam, leraren in actie, maken zich daar zorgen over, over die grote klas, maken zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs. Deelt u die zorg? Ja, kijk, als je, als je, u weet natuurlijk gelijk dat het, het gaat niet om het gemiddelde, het gaat om de uitschikkers. Uh, ook, ook de uitschieters schieten, uh, uh, vallen overigens wel, wel weer mee. Als het gaat om de echt grote klassen, groter dan, uh, dan 30 leerlingen... dan is dat, is dat ongeveer één op de zeventien uh, klassen in het basisonderwijs. Dus, dus het is niet zo dat dat uh, nou, de standaard is, het is de uitzondering niet de regel. Uh, maar als je daar als leraar staat of als leerling in zit... dan kan ik me best voorstellen uh, dat, je dat, uh, dat je dat voelt dat je de werkdruk hebt... en dat je daar soms zorgen om maakt. Anders ja. hebben we ook gekeken naar het verhaal achter de cijfers. En dan zien we dat uh, het hebben soms van een grote klas in de school... Hè, want je hebt meestal niet alleen maar klassen van meer dan uh, 30, Dan gaat het om een enkele klas. In sommige gevallen ook een bewuste keuze is van de school... Uh, omdat ze daarmee extra geld vrijmaken om bijvoorbeeld extra handjes in de klas uh, te ja, hebben. Ja, dat, dat, of dat horen wij vanochtend ook hoor, van uh, ja. de school in Zaandam. Um, laten we even luisteren naar een van de initiatiefnemers van vanochtend. Die mensen die zitten daar in ivoren, torentjes, uh, hun wetten en hun regeltjes te bedenken. En die zouden eens een weekje in mijn klas moeten gaan staan om te kijken hoe de werkelijkheid is. Kijk. Nou, meneer Dekker, u bent bij deze uitgenodigd bij de school in het <lacht> veld in Zaandam. Want heeft u wel eens een weekje meegelopen in zo'n klas waar meer dan dertig leerlingen zitten? Sterker nog, ik heb zelf in het onderwijs gewerkt. Uh, heeft u wel eens een klasse gegeven van meer dan dertig leerlingen? Sterker nog, ik heb lesgegeven gegeven aan de universiteit, dus dat zijn uh, de mevrouwen, ja, maar dat Ja, maar dat is, anders, dat is anders, meneer Dekker. Dat en, en, en, moet en u met mij eens soms, zijn, meneer Dekker. En dan sta je soms voor, voor klassen van wel 50 leerlingen. Meneer Dekker, bent, nee, bent u toch met mij moeten... eens dat dat iets anders is dan een klas nou, met leerlingen die heel veel aandacht nodig hebben? Zeker, zeker. Uh, maar daarom is het ook moeilijk om te zeggen van er is een soort standaardgrootte van, uh, van een klas... Uh, het kan best zo zijn dat, dat op een bepaalde school of in een bepaalde klas een leraar of leerlingen zeggen het wordt nu een beetje te gortig. Uh -huh. uh, maar ik raad ook echt iedereen aan, ga dat gesprek aan op je school. Want op de school kunnen de keuzes gemaakt worden om hier wat, om hier wat aan te doen. Ja, en daarover zeggen deze leraren allemaal via, kijk maar even op stop. De overvolle klassen.nl bijvoorbeeld. Dat die scholen ervoor kiezen onder bezuinigingen op deze manier. ...op te lossen, door die klassen dus groter te maken. En daar staan zij, zeggen ze, met lege handen. Wat kunt u ja. daaraan doen? Ja, ik, ik begrijp natuurlijk dat dat een actie uh, is... ...en daar hoort ook soms uh, een beetje uh, beelden bij. Uh, maar overdreven ze, die... vindt u? nou Als het gaat over, over bezuinigingen, kan ik dat absoluut niet plaatsen. Neem nou bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs. Uh, de bekostiging per leerling, hè, dus wat een school per leerling krijgt... Voor de leerlingen in het voortgezet onderwijs is de afgelopen 6, 7 jaar fors gestegen met zo'n 20%. En zeer recent nog hebben ze er heel veel extra geld bij gekregen. En ook in de komende jaren krijgen ze er extra geld bij. Dus iedereen die zegt: van er is sprake van enorme bezuiniging in het onderwijs. Ja, moet mij maar eens aanwijzen waar dat dan is. Hmm. Maar nu weer even terug naar die, de, die volle klas, meneer Dekker. Want u zegt, ik laat dat dan over aan de schoolbesturen en ook de leraren zelf. Die moeten in de gaten houden of dat wel kan, zo'n volle klas. Maar zo'n leraar of een schoolbestuur gaat dat toch niet toegeven... dat ze dan die zaak daar niet meer in de, in de hand houden. Moet u toch niet naar u toetrekken en zeggen, dit is een grens? Ja, kijk, ik, ik voel er absoluut niet voor om nou vanuit Den Haag met decreten te gaan bepalen hoe groot klassen in het land moeten zijn. Dan geven juist scholen het vertrouwen en ook de ruimte... om daar zelf keuzes in te maken. En dat kunnen ze volgens u? Zeker kunnen ze dat. Als je kijkt naar schoolleiders, naar leraren... dan moeten die met elkaar in gesprek gaan met hoe groot willen we onze klassen hebben. En dan zie je dat er soms verschillende keuzes worden gemaakt. Er zijn scholen die er bewust voor kiezen... Uh, om wat kleinere klassen te hebben. Maar dan niet om ook nog klasassistenten en een concierge en vakleerkrachten uh, daarnaast te hebben. Daar kan je voor kiezen. Er zijn ook scholen die zeggen: nee, we willen dat graag wel. Want dat maakt onze school bijzonder. Dat, dat doet dat aan de druk in de klas. En daar kunnen we bijvoorbeeld ook wat meer in kleine groepjes werken. Uh, en die hebben dan iets grotere uh, klassen, maar wel met die assistenten en die conciërge en ja, die ja. vakleerkracht. En dat is een keus van, van, van de leraar en, en de scholen, zegt u eigenlijk, hè? Dat, ik, ik zou zeggen, het zou zonde zijn als we dat vanuit Den Haag nu okay. gaan bepalen hoe scholen dat moeten. Blijft u even bij ons, want we gaan naar dam. naar In het Veld. Daar is Mark-Robin Visser op die school, um, met af en toe grote klassen en je hoort het de staatssecretaris zeggen, Mark-Robin, en ik ben benieuwd hoe ze daarop reageren bij jou. Hij voelt er niets voor hmm. om vanuit Den Haag dit te gaan regelen. Dat moeten scholen en leraren zelf doen. Precies, nou dat is hier ook heel duidelijk. We moeten vaststellen, denk ik, dat het ook wel een gevoelig onderwerp is. Hè? Zoals uh, mensen Tjeerd Hek die zegt, ja, 30 is mij eigenlijk, ik vind het eigenlijk onverantwoord veel. Terwijl zijn leidinggevende, nou ja, goed, u schudt nu. Onverantwoord, uh, als ik het niet zou kunnen, dan had ik het nee. al lang al gemeld bij mijn, bij mijn leidinggevende. Maar ja. het is niet wenselijk. Het is onwenselijk. Ja, het, uh, het, zou, uh, het zou beter zijn. Ik vind dat 25 is een mooie, uh, mooie groep. Ja. Maar even, u heeft niet voor niks uw handtekening gezet. Uw handtekening staat tussen die bijna 47.000, want u vindt dat het, het aantal omlaag moet en onder de 28 moet blijven. Terwijl uh, mevrouw Wijnans, de adjunct-directeur, zegt: ja, het moet kunnen. Het is natuurlijk wel zo, ja, ik heb dat gezegd... en daar sta ik ook achter. Ik vind dat wij hier verantwoord lesgeven aan de kinderen op school. Um, het is wel zo, ik snap meester het heel goed. We hebben ook veel uh, gesprekken daarover. En um, wij, uh, ik en iemand die hier vrij rondloopt in de school om het zo maar te zeggen... en um, je biedt ondersteuning uh, ja. waar je kunt. En ik sta open voor die, uh, die gesprekken. Um, het is wel zo natuurlijk dat dertig kinderen zegt nog niet zoveel. Dertig uh, wat voor kinderen ja. en welk gewicht hebben deze kinderen? Wij geven les op drie niveaus. Je hebt een combinatiegroep, je geeft les op zes niveaus. Dan heb je kinderen met een eigen leerlijn in de klas. Dat zijn er in deze groep zes ongeveer. Ja, u zegt eigenlijk de ene klas is de andere niet, hè? Ja. Dat, uh, ja. We gaan even terug naar Hilversum, denk ik. De ene klas is de andere niet, mensen. Laten we de staatssecretaris daar nog even op reageren. Meneer Dekker, want u hoort het. Schoolleiding zegt, ja, dat, uh, dat, dat kan, dat kunnen wij verantwoorden. Leraar zegt, nou, eigenlijk liever niet. Komen ze daar in de alle gevallen wel samen uit, denkt u? Nou, dit is nou precies het gesprek wat in de school moet, uh, moet plaatsvinden. Daar, daar moeten verantwoorde keuzes worden gemaakt. En ik herken wel uh, uh, wat gezegd wordt van de ene klas is de andere niet. Uh, wij hebben zelf ook wat onderzoek gedaan naar het verhaal achter de cijfers. En dan horen we het ook heel vaak terug. Daar wordt wel eens gezegd, ja, nou, soms is een klas van 32 of 34 goed te doen als je hele gemotiveerde leerlingen hebt die rustig zijn. En soms is een klas met 24 van die stuiterende stuiterballen uh, in zijn hele grote klas... Dus we moeten ook echt uitkijken om uh, niet alleen maar te denken in absolute aantallen van is, is 30 nou goed of is dat 28 of kan het meer of minder uh, zijn. Dit zijn echt de dingen waar we de scholen het vertrouwen in moeten geven. Dat ze daar goede afwegingen in maken. Ze krijgen van ons voldoende bekostiging om het, om het goed te doen, om redelijke klassengrooters te hebben. We zien dat het overgrote deel van de scholen daar ook goed in slaagt. Laten we ze nou dat vertrouwen geven dat ze daar verstandige keuzes in hebben. Staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker, hartelijk dank... dat u ons even te woord wilde staan. Graag gedaan. Goedemorgen. Er staan weer lange files op de A1 richting Amsterdam. John Bakker, weer ongeluk? Of ja, nee, nee, geen aanrijding. Oh. Nou ja, gewoon druk. Ja. Tussen gewoon Naarden druk. en, ja. en knooppunt Diemen file van 12 kilometer. Is wat meer dan gebruikelijk, inderdaad. Na een ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Utrecht... bij Kerkdril 11 kilometer. De rijstroken daar zijn wel weer vrij... Dat geldt ook voor de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag... bij het Gouw nog 15 kilometer na een ongeluk. Maar ook daar zijn de rijstroken dus weer open. En na een ongeluk op de A35 van Enschede naar Almelo bij Industrieterrein Twentekanaal, 3 kilometer. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10, het NOS Radio 1 Journaal. Onder het Domplein in Utrecht is op 5 meter diepte... een Romeinse weg uit de derde eeuw gevonden. Verslaggever Colette van Nuenen daalde af naar onze historie. We zitten hier 4,5 meter onder de grond. En we staan op het maaiveld van de Romeinen. Eigenlijk waar de Romeinen vroeger liepen, daar staan we nu.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 Supel hij is van het initiatief Domplein. En de archeologische vindplaats was vanaf januari omgebouwd tot tentoonstelling. En dan kan het publiek gaan kijken vanaf juni volgend jaar. Dit is tot half tien het NOS Radio 1 Journaal.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 Yeah, safe to the shore There's an old voice in my head That's holding me back Well, tell her that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 Don't listen The truth may vary this, ship will carry our body safe to shore. Though the truth may vary this, ship will carry our body safe to shore. Monster and Man hoorde je met Little Talks. Wij zijn benieuwd hoe het klinkt in het F&B stadion in Johannesburg. Zullen we onze microfoon eens eventjes openzetten daar? Dit is het geluid. Duizenden, duizenden mensen die zingen de toi-toi dansen. Achter hen zien we de oranje stoeltjes zichtbaar... van het F&B Stadium in Johannesburg. We praten u zo dadelijk bij over het aantal mensen... en het programma wat ze te wachten staat... voor de herdenkingsdienst van Nelson Mandela. Blijf luisteren. Hallo.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 Radio 1. E. Half negen. nu het NOS Journaal door Megens. Het FB stadium in Johannesburg stroomt vol met mensen die de herdenkingsdienst voor Nelson Mandela gaan bijwonen. Die dienst begint over anderhalf uur. Duizenden mensen hadden een nacht wachten in de regen over om bij die ceremonie aanwezig te kunnen zijn. Namens Nederland zijn koning Willem Alexander en minister Timmermans erbij. De ceremonie is straks te volgen bij de NOS op internet, op televisie Nederland 1, maar ook hier op Radio 1. De meeste huisartsen zijn niet terughoudender geworden bij stervensbegeleiding... door de zaak Tuitjehoorn, blijkt uit een enquête van Medisch Contact en de NCRV. Maar 4% geeft aan dat ze nu anders handelen. In Tuitjehoorn had een huisarts het leven van een terminale patiënt actief beëindigd. Een onderzoek van het OM leidde tot onrust onder huisartsen en patiënten. De afgetreden Thaise premier Yingluck Shinawatra is opnieuw kandidaat om premier te worden...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 Bij dat zogeheten inchecken staan de Amsterdamse wallen in Nederland op 1. Sorry. We gaan naar het weer van Weerplaza.nl zit klaar. Ben Landkamp. Ben, we hebben het al eventjes gehad over Zuid-Afrika. Voor de mensen die nu pas inschakelen, daar blijft het voorlopig regenen. Ja, dat klopt. Uh, veel bewolking daar en uh, flinke perioden met uh, regen. Uh, er zijn zelfs waarschuwingen uitgegeven door de Zuid-Afrikaanse uh, Weerdienst. Wel een graad of uh, 18 naar 19, dus heel erg koud is het niet. Maar ja, aangenaam is ook anders. Ja, goed. Nou, uh, dat geldt niet voor hier. Hier wel zon, geloof ik. Ja, klopt. In het noorden en noordoosten komen nog een paar wolkenvelden voor. Maar die beginnen zich inmiddels eh, richting Duitsland te verplaatsen. Dus ook daar zal geleidelijk aan de zon flink gaan schijnen. Blijft ook overal droog. En daarbij wordt het zo'n 6 of 7 graden. En er staat een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Klinkt goed, Ben. Dankjewel. je we ja, gaan naar de verkeersinformatie bij de ANWB. Hoogtends, hoogtepunt van de ochtendspits, Noem Bakker. Dat denk ik wel. We zitten op 250 kilometer. En dat is voor half negen redelijk normaal te noemen. Verdeeld over 70 files, met toch wel wat opvallende. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Wij knopen het Empel 7 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn wel weer vrij. Geldt ook voor de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Na een ongeluk tussen Woerden en Gouda nog 10 kilometer. Ook een aanrijding op de A27 vanuit Gorkum naar Breda bij Oosterhout. Daar staat 6 kilometer. Ook 6 kilometer na een ongeluk op de A35 vanuit Enschede naar Almelo... bij industrieterrein Twentekanaal. En door de lange file op de A2 bij Den Bosch loopt het ook vast op de A59. Vanuit Os naar Zierikzee voor knoop het Hindholm 8 kilometer. En na een ongeluk op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven... bij Knoop het Leender Heide, 9 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Dank je wel. Zo dadelijk praten we natuurlijk over Nelson Mandela... en de grote herdenkingsbijeenkomst die gaat beginnen om 10 uur. U hoort het, het stadion stroomt vol. 95.000 mensen zijn daar straks te gast. Veel hoogwaardigheidsbekleders. En we hebben het ook over Centraal-Afrikaanse Republiek. want de rust is daar nog lang niet weergekeerd.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 Goedemorgen, het is uh, zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal... We u, uh, waarin we u bijpraten over de aanloop naar de herdenking, herdenking van Nelson Mandela. Ja, want u hoort het stadion op de achtergrond, het deels volle stadion. De hele wereld gaat natuurlijk daar vandaag naar kijken... naar die herdenkingsdienst voor Nelson Mandela. En redacteur Esther Bootsma is hier in de studio, werkte heel lang... en woonde ook in Zuid-Afrika. Esther, goedemorgen, welkom. Hallo. Is dit de sfeer, want we zitten mee te kijken, de internationale beelden... is dat de sfeer die hoort bij zo'n bijeenkomst en ook bij Nelson Mandela? Ja, absoluut. Iedereen, het begint pas over anderhalf uur... en iedereen staat al te dansen en te toi-toi en te zingen... en iedereen is natuurlijk enorm uitbundig. Heel veel geel, groen, de kleuren van het ANC zie je... Ja, uh, enorme vrolijk, vrolijkheid. En uh, nou, dat gaat alleen maar, maar nog meer worden. Het regent een beetje, zie ik. Dat is dan wel jammer, maar daar trekken de mensen zich niks van aan. Ze doen een plastic jasje om en gaan vrolijk verder dansen. Ja, en dat, dat dansen, wij worden er op Twitter op aangesproken door een luisteraar. Dat is niet alleen maar een uiting van vrolijkheid, zegt uh, Lou Spoer ons. Kun no. jij dat uitleggen? Nee, dat, dat kan een uiting zijn van zoveel dingen. Dansen was natuurlijk uh, in de jaren 80 en 90 ook uh, uiting van uh, de strijd. Het is uh, ja, een, een vorm van energie waarmee zij dingen uh, de, vieren, maar ook herdenken. Mm. Dit, is, dat, dit is natuurlijk een dag. Eigenlijk is het een herdenkingsbijeenkomst. Uh, maar ja, de, het, omdat het om Mandela gaat, zo'n grootheid, is het ook een vorm van vieren. Ja. We zien wel de president aankomen inmiddels bij het stadion. Hij kijkt wel uh, zeer ernstig. Toch zou je de sfeer in Zuid-Afrika wel uh, niet als vrolijk kunnen bestempelen. Maar misschien ook niet zo in rouw als je zou denken. Hoort dat erbij? Nou, ik denk iedereen was natuurlijk echt voorbereid op de, op de dood van Mandela. En uh, eigenlijk uh, zeiden ze wel een jaar geleden... Was, waren mensen er nog niet klaar voor. Maar hij lag nu toch een half jaar op sterven. Hij is 95 geworden. Het is goed dat hij gaat. En... Kijk, ik denk, stel je voor dat het een Nederlander zou zijn geweest. Je bent, die mensen zijn zo trots op Mandela. Mandela heeft hun land zo groot, zo mooi gemaakt in de, in de, in de wereld. dat Ik denk dat, uh, ja, op zich hoort uh, het vieren en dansen er niet bij. Het is natuurlijk rauw, maar het is ook nog altijd een groot gelukgevoel... dat Nelson Mandela er was en dat hij van hun was... en mm. wat hij voor hun land heeft gedaan... En, en hij was ook van iedereen. We zien het, we zien het ook in het stadion. Hè? Uh, blank en zwart naast elkaar. Ja, zeker. De, hij is uh, natuurlijk de man van, uh, van de, de grote verzoening. Hij heeft ongelooflijk veel te, teweeg gebracht. Uh, uh, en het is interessant, want zo weten waar dat stadion is nou, uh, ik ben de afgelopen zomer nog geweest... daar zie je op zich nog niet heel veel blanken, moet ik eerlijk zeggen. Maar daar is de segregatie nog wel degelijk aanwezig. Ja, ja. Dat, uh, dat, dat is zeker zo. Uh, daar wonen eigenlijk uh, alleen maar zwarte en hier en daar een verdwaalde blanken. Maar uh, ze komen wel massaal naar dit stadion natuurlijk. Ja. Je hebt Mandela nog meegemaakt als president, toen hij president was. Wat, wat is jouw herinnering aan die, aan die tijd? Um, nou ja, in die tijd um, eigenlijk uh, als president was hij ook vooral... Uh, boegbeeld naar buiten. Ik herinner me, hij was altijd op pad. En hij was uh, natuurlijk toch al best wel oud, ook toen al. En hij was altijd aan het reizen, heel veel in het buitenland. Er kwam ook wel eens kritiek op, hoor. Dat had je wel eens een krantenkop van... oh, weet je wie in, de, in het land is? Uh, Nelson Mandela. Omdat hm. hij zoveel weg was... Hm. Maar ook in het land zelf. Weet je. Ik woonde zelf in een dorpje bij Kaapstad. Dan kwam hij naar een piepklein schooltje. Daar kwam hij. Of um, nou ja, conferenties. Ik heb hem vaak meegemaakt. En dat, is, ja, dat zijn natuurlijk hele bijzondere gebeurtenissen. Waar hij was, dat was zo, zo bijzonder. Dat gaf zoveel energie en, uh, en gevoel. Ja, dat, dat, uh, dat heb ik er toch wel aan overgehouden. Snap, snap je dan ook dat vandaag um, zoveel die herdenkingsbijeenkomst zullen bijwonen. Dat zijn allerlei staatshoofden, maar ook veel beroemdheden... uit, uit binnen- en buitenland. Ja, ja. Nou, Die beroemdheden, ja, ik vind het zelf altijd grappig. Daar had, Mandela had daar zelf ook iets mee. Zij hadden natuurlijk iets met hem, want iedereen wil bij Mandela zijn. Maar, nee. Ik heb hem nooit mogen interviewen. Daar was hè, de krant waarvoor ik werkte toch echt een kleine Nederlands krantje. Maar... Uh, de, de, iedereen wilde bij hem zijn, maar hij vond zelf die beroemdheden ook ontzettend leuk en dat vind ik altijd zo grappig. Ik vind toch de mooiste foto's is als hij met de Spice Girls staat. Ja. en dan zegt hij ook tegen een van die Spice Girls, ik weet niet, Porsche of Victoria, misschien is dat wel dezelfde, van mevrouw: Ik vind dat u zo goed kan zingen en oh, hij ja. was ja, dat is zo grappig. Maar met Ali. En uh, uh, Michael Jackson en natuurlijk Bono, dat was echt uh, zijn held. Maar hij zei altijd uh, tegen tegen Bono van, uh, van... Bono zei altijd, nou Mandela, maar jij bent eigenlijk de rockstar. Want dat was ook. Hij was ook echt een showman. Hij vond het geweldig om een podium te zijn... om die mensen te ontvangen. Ja, en hij zal er ook vandaag zijn, hè, Bono? Naast Oprah Winfrey en Richard Branson. Ja. Um, en alle staatshoofden ook aanwezig vandaag. We zagen net David Cameron, de premier van Groot-Brittannië... al binnenkomen. Vast het jou dat die er allemaal zullen zijn? Een van de koppen ook in de kranten vanochtend... is dat uh, ruzie, ruziemakende wereldleiders even verenigd zullen zijn bij ja. die herdenking. Ja, de grote verzoener Mandela. Ja, nee, het verbaast me op zich niet. De, uh, ik moet zeggen, voordat hij uh, daadwerkelijk overleed, was het programma van deze week niet bekend. Het is nooit bekendgemaakt, dus uh, wat ik wel eens had gehoord. Dit zou een volksbijeenkomst zijn. Mm. Maar de mensen zijn ook niet uitgenodigd. Die komen zelf. Hè. Er is niemand uitgenodigd. Staatshoofden besluiten zelf om te komen. De deur staat open. Ja. ja en dan, ja, en dan, dat vind ik eigenlijk zo interessant. Dat ze dan in grote getalen komen. En dan ook nog uh, zondag een aantal bij de begrafenis. In, in, in, in de plaats waar die opgroeide In Coenum. Ja, had hij daar ook echt een doel mee voor ogen. Mandela. Maar als een gereis. Die contacten met beroemd hebben. Bijvoorbeeld, van, vergeet Zuid-Afrika niet. Zorg dat je het... Dat op je scherm hebt? A, dat is zeker zo. Uh, PR, hij was een meester natuurlijk. In de, in de, het was echt een fantastische marketingman. Hij was het gezicht, dat deed hij. En B, uh, het eerste was om Zuid-Afrika op de kaart te zetten. En daarna, na zijn presidentschap, um, heeft hij heel veel geld binnengesleept. En van al die beroemdheden. Bijvoorbeeld uh, Richard Branson zei ooit... Van, nou, uh, Ik ging lunchen met Mandela, eerste... De eerste gang overleefde ik, de tweede ook, de derde ook. Maar toen zei Mandela van, uh, luister eens, uh, Bill Gates heeft me vorige week 50 miljoen gegeven. Nou, het werd een dure lunch. En dat deed hij ook echt, hè. Iedereen die met hem op de foto wilde of met hem wilde lunchen, daar vroeg hij gerust tienduizenden dollars aan. Allemaal voor de strijd tegen AIDS en voor zijn Nelson Mandela-fonds. Even naar het gedachtegoed van Mandela. Je had het al over de grote verzoener. Uh, zijn strijd tegen de apartheid in zijn land. Naar hem kwamen Mbeki, Zuma. Uh, hebben zij volgens jou zijn politieke erfenis goed bewaakt? Um, ja, dat is zo'n vraag. Nou, uh, nee natuurlijk. Eigenlijk niet. Maar uh, op het gebied van verzoening wel. Mm. Kijk, uh, ze hebben de strijd... Mbeki is toch vooral... De geschiedenis ingegaan als de man die het aidsbeleid ontzettend slecht heeft aangepakt. En um, nou ja, daar zijn honderdduizenden mensen uh, dood doorgegaan Wat niet had gehoeven als hij ze gewoon medicijnen had gegeven. Jacob Zuma staat vooral bekend als iemand die uh, vaak in... Uh, uh, uh, ...verband wordt gebracht met corruptie. Ja. Nou, Nelson Mandela was natuurlijk onkreukbaar. Dat is het mooie ook van een, een, een president. Hij werd ook heel laat president. Hij was onkreukbaar, hij, heeft nooit, hij was van eenvoud. Hij woonde in Kuno in een huis dat nagebouwd was als een gevangenis. Uh, stond vroeg op, deed zijn oefeningen. En echt een man die van de eenvoud was. Of ja, eenvoud wel. Ja, met mooie eenvoud. Kleed, maar ja. niet, die kon je niet van enorme hebzucht betichten... Nou, ja, Jacob Zuma wel uh, corruptieschandaal na corruptieschandaal. Heeft Mandela zich ooit over die twee uitgesproken in dat opzicht? Over het aidsbeleid van nee. Mbeki en, en corruptie? Rondzongen? Het aidsbeleid van Mbeki heeft hij indirect uh, uh, naar de hand wel kritiek opgeleverd. Dat was eigenlijk uh, wel goed dat hij dat heeft gedaan. Uh, Mandela's zoon uh, is overleden aan aids, dus... Ja, hij kon ook bijna niet anders. Maar uh, het was typisch Mandela dat hij volstrekt loyaal was aan de ANC-leiders. Dus eigenlijk zei hij nooit iets kritisch over zijn opvolgers. Over geen enkele uh, minister uh, in, het, in, in de regering. Hm, ja. Natuurlijk gaan ze hem heel erg missen. Is er, is er een andere bindende factor in Zuid-Afrika... die zijn rol een beetje kan overnemen? Um, nou, ik, uh, ik kan geen naam noemen, nee. helaas. Kijk, je hoopt gewoon... Dat het ANC natuurlijk wel verder gaat in zijn gedachten. Uh, dat het ANC blijft verbinden. En uh, daar gaan we vanuit. Hij heeft de, het ANC natuurlijk heel wat geleerd op dat gebied. Maar een naam, als je hem een naam vraagt, nee. Persoon nu, er is niemand is er die niet. Nelson Mandela nee, kan nee, opvolgen. Dat nee, hadden we nee. niet verwacht. Esther Boosman, hartelijk dank voor je verhaal. Wij gaan door naar de verkeersinformatie. Zullen u natuurlijk nog verder bijpraten over de aanloop naar de herdenking... en straks ook geluiden laten horen uit het stadion... en u beschrijven hoe het toe gaat. Eerst naar de verkeersinformatie, ik zei het al, John Bakker. Ja, we zijn weer op de weg terug. We zitten onder de 200 kilometer. Nog wel een aanrijding op de A27 vanuit Gorkum naar Breda, bij Oosterhout. Daar staat 6 kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de A35 vanuit Enschede naar Almelo bij Industrieterrein Twentekanaal, 6 kilometer... En er was ook een ongeluk op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Er staat bij Knoopendleen naar Heiden nog wel 9 kilometer file, maar de rijstroken zijn weer vrij. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journal. Je hoorde het eerder vanochtend al. operatie van Franse militairen in de Centraal Afrikaanse Republiek is in volle gang. Er vallen ook slachtoffers, ook aan Franse kant. Zo komen net de berichten binnen. Fransen ondersteunen de VN-vredesmacht... bij het ontwapenen van christelijke en ook islamitische milities. Toch loopt de spanning nog hoog op. Hier en daar verschillende groepen. De afgelopen dagen kwamen bijna 400 mensen om het leven bij gevechten. Ellen van der Velde van Artsen zonder grenzen... is in de hoofdstad van de Centraal Afrikaanse Republiek, Bangui. En nu aan de telefoon. Mevrouw van der Velde, goedemorgen. Goedemorgen. Wat kunt u op het ogenblik zeggen over uh, de situatie op dit moment? Want we hebben bericht dat een ziekenhuis in Bangui bijvoorbeeld gesloten is... omdat men daar niet meer durft te werken. Ja, dat klopt. Uh, Eén van de ziekenhuizen is uh, de facto gesloten... omdat uh, inderdaad alle personeel daar uh, zo bang is... Uh, voor al die gewapende uh, milities in de stad... dat ze uh, niet meer naar hun werk komen. Gelukkig geldt alle ziekenhuizen. Er zijn twee ziekenhuizen waar, uh, waar samen met uh, de lokale... Staf en artsen van de grenzen, uh, zorg verleend aan, uh, aan alle mensen die daar gewond zijn binnengekomen in de afgelopen dagen. Ja, we spraken u uh, vorige week ook, toen had u het over de enorme onrust. En, uh, ja, toen waren er ook net veel gewonden binnengebracht in uw ziekenhuis. Wat merkt u nu van de interventie ja. van de Franse militairen? Ja, daar merken we vrij veel van, want die veel op veel plekken in de stad. We zien uh, uh, ten gevolge daarvan minder plekken waar het uh, voornamelijke leger. Nu nog post. Dus er zijn heel veel van het leger dat voorheen het rebellenleger was en toen het officiële leger is geworden naar de staatsgreep. Ze zijn allemaal in de kazernes. En het zijn kleinere cellen die nog individueel opereren zonder te luisteren naar het centrale gezag. Die gaan dus niet zomaar naar die kazernes en daar zijn de Fransen op dit moment denk ik erg druk mee. Ja, en dat is misschien ook wel gevaarlijk, want dat klinkt alsof het wat meer onvoorspelbaar is. Nou, ik hoor uh, geweerschoten uh, van, uh, van verschillende uh, kanten. Uh, in principe hoor ik er zelf niet heel veel van. Ik hoor meer de verhalen dat die schoten er zijn, want uh, dat wat er gebeurt is vrij lokaal. Uh, dus ik heb er uh, niet per se een uh, grote, grote overzicht over. Het is alleen dat wij natuurlijk zelf goed moeten oppassen en eerst uitzoeken waar we wel en niet kunnen rijden voordat we naar die ziekenhuizen gaan. Dus dat maakt het werk wel uh, moeilijk. Hoe is het met de medische hulp? Is hij er nog in redelijke mate aanwezig? Want u geeft het al aan, er wordt gevochten en vallen dus ook gewonden. Ja, er komen nog steeds gewonden dingen. Niet meer in de getalen uh, zoals uh, enkele dagen geleden. Uh, maar toch uh, elke dag nog wel een paar. Um... Het is vooral lastig voor de lokale staf. Want kijk de auto's van Artsen van de Gent en andere hulporganisaties zijn vrij goed herkenbaar. Die worden ook op dit moment voldoende gerespecteerd om overal te kunnen werken. Maar het is natuurlijk vooral alle lokale staf en het zijn er veel meer. En het is toch wel erg belangrijk dat die ook naar hun werk kunnen komen om voldoende zorg te verlenen. Ja, en en het, de verwondingen, u beschreef ze eerder al, dat het ook gaat om wonden door um, machettes he, aangebracht, botbreuken. Is dat nog steeds het ja. geval? Ja. ja, dat is nog steeds het geval. Het getal uh, van nieuwe, nieuwe gewonden is uh, een stuk lager dan, uh, dan, uh, dan eerder. Gisteren bijvoorbeeld in het uh, Centrale Ziekenhuis uh, kwamen er vier nieuwe gevallen binnen, waarvan twee... Uh, met, uh, uh, met Monshatuwande en twee met kogelwonden. En dan nog een, uh, een klein tiental uh, gewonden van eerder... die nu uh, de durf hebben om alsnog naar het ziekenhuis te komen. Oké, okay, ja, de mensen komen nu pas. Ellen van der Velde van Artsen zonder Grenzen... in de hoofdstad Bangui in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Fijn dat we u weer even konden spreken. Geen probleem. goedendag. Goeiedag. Goeiedag. 10 voor 9 is het. Luistert naar het NOS Radio in Journaal. Apps die weten waar je bent, in een winkel of in een museum. Microlocatie noemen ze dat. Wordt de microlocatie een van de technologische trends van 2014. Steeds meer bedrijven experimenteren ermee. Na afgelopen week heeft Apple bijvoorbeeld een aantal van zijn Apple Stores uitgerust met voorzieningen voor zo'n microlocatie. Wat is het nou precies en wat zijn de mogelijkheden? Daar weet NOS-internet-expert Rachid Wens natuurlijk alles van. Rashid, welkom. Dank je. Leg het nog eens even uit. Hoe werkt het, microlocatie? Nou, We kennen allemaal wel gps. Waar ja. je in de auto kunt navigeren, het zit ook in alle telefoons. Maar er zijn eigenlijk twee problemen mee. Eén is dat het echt heel veel stroom kost. De batterij is zo leeg. En het andere is, het werkt niet binnen het huis. Want je hebt die satellieten nodig. Dus als je onder een dak staat, bijvoorbeeld in een winkel of een museum... dan werkt het niet. En dat kan microlocatie dus veranderen. Want waar zit hem dat in? Nou, dat zit er bijvoorbeeld in uh, voor winkelketens. Ondernemers, musea, die uh, willen weten waar iemand in een winkel zich bevindt. En wat ze dan doen is kleine zendertjes ophangen. Bijvoorbeeld in een museum, laten we dat als voorbeeld nemen. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld naast een schilderij. Uh, een smartphone kan dan dat signaal van dat kleine zendertje... En ik heb er één bij me, het ziet er zo uit. Je hebt er heel veel soorten van, maar het is echt een klein dingetje dat je... Dus een verdoosje? Ja, ongeveer. Past lijkt dan je je een oud stukje zeep wat je, ja, daar in je hand ze, Inderdaad, heeft. ze hebben deze dan zo vormgegeven. Je hebt ze ook veel, veel meer basis dat je ze ook zou verstoppen. Bijvoorbeeld achter een schilderij. Het idee is dat jouw smartphone dat signaal dan kan opvangen... en dan weet de app op jouw smartphone, ah, jij staat bij dat en dat schilderij... En daar zou de smartphone dan op kunnen reageren. Bijvoorbeeld door een extra scherm te laten zien op het scherm. Van, nou, uh, je kijkt naar dit schilderij en dit is de informatie daarover. Dus dat is een, een, een basis-idee erbij. Of in een kledingwinkel, je staat bij een bepaald rek met sjaals of zo... Uh, misschien krijg je wel extra korting omdat ze weten dat je daar vaker komt. Oké, okay. kan het ook andersom die informatie? Want dan denk ik gelijk weer van uh, misschien wil ik dit wel helemaal niet. Nou, Het, uh, het goede is, uh, want we hebben natuurlijk wel heel veel van dit soort experimenten gezien het laatste jaar. Met winkelketens die echt camera's ophangen. En software die dan automatisch aan gezichtsherkenning kan zien hoe iemand door een winkel loopt. Dat vinden mensen natuurlijk wel heel eng. Nou, Hier zitten natuurlijk geen camera's bij, dat scheelt. En je moet echt de app hebben om uh, uh, uh, gevolgd te kunnen worden door zo'n winkelier. Dus je hebt er toch wel zelf wat meer controle over. Maar toch, dan kan de winkelier ook jou uh, volgen en informatie opslaan over jou. Hij kan inderdaad zien wanneer je dus bijvoorbeeld bij dat schilderij staat... Uh, hoe lang je daar staat en wanneer je weer weggaat. Dat kan ja. natuurlijk wel interessante dus informatie ik, zijn. Dus ik kan dan een mailtje krijgen van het Warenhuizen... zegt u was laatst uitgebreid en langdurig bij de lingerieafdelingen ja. bijvoorbeeld. Voor ja. stond ja. lang bij de bounties. Ja. Nou ja, voor, voor winkeliers zullen ze dus een hele goede balans moeten vinden... tussen ja. waar is het praktisch en waar wordt het echt eng inderdaad. Dus en dat als ik dat we, niet wil... Dan moet je gewoon niet de apps ja, de downloaden app van, downloaden, uh, van ja. bepaalde waren. Oh, okay. Dus, dat, dus dat, dat heb je zelf in de hand? Dat heb je inderdaad zelf in de hand. Dus het, het is vrij nieuwe techniek. En ik denk dat de beste ideeën nog moeten komen. Want dit zijn wel heel basis ideeën. Hoe lang sta je bij iets. Of uh, wat Apple nu doet in hun stores. is als je bij de iPhone sectie staat. Dan krijg je de vraag opgeworpen op je telefoon. Goh, wil je misschien weten hoe lang je abonnement nog loopt. Voordat je zo'n nieuwe telefoon kunt krijgen. Ja. Dus dat zijn natuurlijk hele, hele simpele ideeën nog. Waar, waar, waar gaat dit heen? Wat, wat voor zie jij nog? Want dit is maar het begin. Ja, het, het is wat je ja? ook, mag ik hem eens vasthouden? Jazeker. Dat kleine zinnetje wat je daar hebt. Wat je, wat je nu... Zo'n zo knoopcelbatterij zit erin. Dat okay. werkt twee jaar. Dus het is echt heel weinig stroom wat dat kost. Inderdaad. Dit is nog maar het begin toch? Dit is inderdaad het begin. Dus iemand moet nog met de briljante ideeën komen. Hoe je met microlocatie binnen een gebouw kunt zien waar iemand is. En uh, dat moet echt nog allemaal uitgedacht worden. Dus het zijn nog maar de simpele voorbeelden. In dat boek uh, The Circle van Dave Eggers. Hè, dat gaat over alle nieuwe ontwikkelingen. En over een bedrijf zoals Google en Facebook. Daar mm -hmm. zijn dit soort camera's. Ja, dat een plakkertje zit erop, ja. um, in de vorm van een camera... waarbij dan vervolgens iedereen, ook politici, transparant gaan leven... en op die manier overal te volgen zijn. Zou, zou dat denkbaar zijn, dat dat realiteit wordt? Dat hier cameraatjes wel, al, in komen? Dat zou natuurlijk kunnen, al ben ik heel benieuwd... of dan inderdaad niet heel veel privacyvoorvechters... en ook gewone consumenten denken, ja, maar dat wil ik niet... dan kom ik niet meer in jouw winkel of in jouw restaurant. Dat kan natuurlijk het probleem zijn. Ja, aan de andere kant, als je de goede, goede dingen dan misschien belicht. Je kunt mm -hmm. straks met zo'n ding op zak via je mobiele telefoon reizen. Per spoor. Misschien wel door, over de luchthaven. Zo'n ding leidt je dan zou je kunnen leiden. Ja, bijvoorbeeld kun je, kan je inderdaad... Ver, dan weet een app waar je bent op de luchthaven... dus ook hoe je ergens anders moet komen. Ja. Bijvoorbeeld, ik weet ook dat er bijvoorbeeld plannen zijn... om heel veel van dit soort dingen in uh, voetbalstadions te hangen. En dan weet je waar jij bent, kun je op een app zien... waar je vrienden in het stadion zitten. He, dus dat zijn al de wat meer creatieve, misschien minder creepy ideeën... die je met microlocatie zou kunnen uitvoeren. Nou, dan wachten we de toekomst gespannen af, Rachid. <laughs> Precies. Hartelijk dank. Graag <laughs> gedaan. Het NOS Radio en journal Media Overzicht. Bij RTV Rijmond uh, zijn boze winkeliers uit Slaardingen die overhoop liggen met hun verzekeraar. Ondernemers zeggen dat ze voor tienduizenden euro schade hebben door het openhouden van de Maaslandkering bij de storm van vorige week. Hun bedrijven liepen daardoor onder water. En de winkeliers krijgen geen cent van de verzekering omdat er sprake is van een natuurramp. Zeker tien bedrijven overwegen nu de schade te verhalen op Rijkswaterstaat. Hebben we hier net de maximumsnelheid verhoogd... zijn er in Vlaanderen plannen om de snelheid op snelwegen juist te verlagen. De VRT meldt dat verkeersveiligheidsorganisaties... op verzoek van de Vlaamse verkeersminister met dat plan zijn gekomen. Maximumsnelheid op wegen met twee rijstroken zou omlaag moeten. Van 120 naar 90 km per uur, dat is nogal wat. En voor de andere wegen buiten de bebouwde kom... moet 70 km per uur de regel zijn. We blijven op de weg, nou ja, op het spoor. Trambestuurder die vorig jaar bij stadion, eh, station Den haag Hollandspoor op andere stilstaande tram botste, staat voor de rechter. Bij de botsing raakten 36 mensen gewond. En vier mensen liepen dusdanige verwondingen op... dat ze na het ongeluk langere tijd niet konden werken. Enkele passagiers durven nog steeds niet met de tram te reizen. Tegen de trambestuurder is 100 uur werkstraf geëist. Zelf zegt hij dat hij vlak voor het ongeluk een blackout heeft gehad. Maar daar gelooft de officier van justitie niet veel van. Omdat het pas een maand, dat hij dat pas een maand na het ongeluk aan zijn dokter vertelt. Dan klik ik eventjes naar een interessant verhaal op onze website. NOS.nl Smok, China heeft voordelen... De communistische partij in China is het mikpunt geworden van spot op internet... nadat het een positieve draai probeert te geven aan de smokproblemen in China. Op websites van de staatstelevisie en de staatskrant plaatste de partij een artikel... waarin de onvoorziene voordelen van smok, want u wist dat nog niet... dat smok ook voordelen kon hebben, werden <tus> onderstreept. Zo zou smok nuttig zijn bij militaire operaties en bijdragen aan het Chinese gevoel voor humor. Nou, dat slikten ze zelfs in China niet. Andere staatskranten aarzelden helemaal niet... om deze stellingen te kraken. Dat is op zijn minst ongebruikelijk trouwens in dat land. Veel kranten reageerden door te zeggen... dat er niets grappigs is aan smog... waar grote delen van China mee te maken hebben. En de Beijing Daily vroeg zich hardop af... of de smog zou opklaren als we erom zouden lachen. Smogartikelen van de Communistische Partij zijn inmiddels offline. Maar online dus te vinden. Het verhaal van onze correspondent Marieke de Vries op nos.nl. Dan naar Heerlen. Had zichzelf flink op de kaart gezet met de grootste kerstbal ter wereld. Ja, de bal met een doorsnede van 8 meter maar liefst. Versloeg dit jaar het grote Sint-Petersburg. Dat jarenlang de grootste had. Leg neer die bal. Maar in die Heerlense kerstbal zit een grote scheur. En daarom is de bal nu leeggelopen. <laughs> ja, het is nog wel te redden, zegt de woordvoerder van Stralend Heerlen bij L1. En nu is hij dus echt helemaal leeg. Hè? Dus hij in die koker, wordt hij dan uh, weggestopt. En uh, ze gaan hem in die koker ook repareren. Dat zal een scheur zijn, ongeveer 30 centimeter. Dus dat valt op zich nog wel mee. Hij uh, is gelukkig precies op de naad, zeg maar, is die uh, de Hij is het, het waren losgelaten. En hij wordt uh, nu volop gestikt. Er zit een scheur in mijn bal. Lekker bal. De herenste kerstbal is, als alles goed gaat, vandaag weer in volle glorie te zien. Juist. Straks, na negen uur, meer over de herdenkingsbijeenkomst Dat een serieuze in kwestie, Johannesburg. He, Jazeker. Kunt u ook live volgen trouwens. Ook weer via onze website nos.nl. De herdenkingsbijeenkomst gaat officieel beginnen om tien uur. Europees voetbal op Radio 1. Morgen om half negen in de Champions League. Schiet hem er maar in, zei ik. Hoese! AC Milan Ajax. In de 2-0! De Champions League. Morgen in Langs Om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Een goed pensioen is een onzeker pensioen. Dat klinkt misschien vreemd. Toch is het een van de opvallende stellingen in het boek Pensioendenkers en Doeners aan het woord.